Ik so met Niki Aarts. Een bijzonder goede middag en welkom bij Pompidou. Zalig weer vandaag, ook nog records zijn uh, gebroken. En mijn gasten zien er ook fris en de monter uit. Iets van het mooie weer gezien, Christophe, jij van het weekend? Ja, er wil niet aan het ontsnappen en ik ben toch nogal uh, fan van dit soort van weer. Hoeft het natuurlijk niet per se in februari al te beginnen, maar kijk, ja, ik mag ja. niet. En had je het boek al gelezen dat je mee hebt voor ons nu, of heb je dat zitten lezen in de zon? Uh, in de zon achter glas, dat is <laughs> natuurlijk nog altijd het, echt het warmste, maar ik heb me veel plezier gelezen. Het tweede roman is dat van Christine Bilkau, uh, die haar eerste roman is in 2015 verschenen in het Nederlands vertaald als De Gelukkige. En uh, nu is er een boek dat heet in het Nederlands Een Liefde in Gedachten. Ja, en uh, waar dat over gaat, dat mag je ons straks vertellen. Uh, je bevindt je vandaag, Christophe Ekman, in het gezelschap van twee architecten. Uh, Dirk de Meijer, professor aan de UGent. Uh, jij geeft les aan een vakgroep architectuur en stedenbouw, als ik het goed heb. En uh, je bent voor ons gaan kijken naar een tentoonstelling in Parijs van Jean-Jacques Lequeux. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Um, kan je heel kort al iets zeggen over hem, zonder echt al in detail te gaan? Uh, 18eeuwse uh, tekenaar en architect. die uh, zo goed als niets gebouwd heeft. Dus dat is al bijzonder om een architect te komen spreken. die uh, eigenlijk geen uivre heeft in die zin. maar die een uh, waanzinnig uivre bij elkaar getekend heeft. En daar zullen we het over hebben, omdat daar die tentoonstelling over loopt in, uh, in het Petit Palais in Parijs. Goed, uh, naast jou zit een collega van jou aan de Universiteit Gent, uh, Dirk Somers. <kwijnt> Dirk, uh, jij zit hier om over je eigen tentoonstelling te komen praten. Het is te zeggen een tentoonstelling van... Uh, Um, Bovenbouw-architectuur, de team-architecten dat jij leidt, mag ik uh, wel zeggen. En, uh, een team-architecten dat wel al projecten gerealiseerd heeft. Hè? Niet zoals Lekeu. Nee, we houden van uh, bouwen. We, we, we realiseren wel graag projecten, maar uh, eigenlijk houden we ook enorm van tekeningen. En dat is zeker ook uh, te zien in de tentoonstelling. Ja. Ja, en uh, die zons- Le Lekeu is jou niet onbekend, neem ik aan. Nee, ik heb hem toevallig uh, tegengekomen in een, een essai, uh, um, een jaar of twee geleden. Uh, en ik heb eigenlijk ook uh, referenties gebruikt uh, uh, aan zijn werk in, in een eigen schrijfsel. Uh, dus het is absoluut een intrigerend figuur, die, die, die, ja, die eigenlijk ook in zekere zin waar ik veel sympathie voor heb, ook vanuit van uh, mijn eigen ontwerpoog. Ja, En waarom is, is die lekeur relevant voor bovenbouwarchitectuur? Goh, ik vind sowieso dat de, de cultuur van bouwen een deel is van onze praktijk, maar eigenlijk in zekere zin de, de wereld van het... Uh fantaseren over gebouwen uh, geïnspireerd zijn door bestaande gebouwen en daar dan weer uh, nieuwe dingen mee doen uh, dat, dat, dat is iets dat je al bouwen kan doen maar eigenlijk is de tekening ook een enorm belangrijk uh, drive mm. een enorm belangrijk medium om jezelf uh, te kunnen uitdrukken ja. uh, Je zit hier, zei ik al, om te komen praten over je eigen tentoonstelling, een tentoonstelling die te zien is in het Vlaams architectuurinstituut in de Singel in Antwerpen um, die heeft de titel gekregen The House of the Explorer Um, ik ben vorige week eens komen kijken. Toen waren jullie nog volop bezig met alles te installeren. Um, um, waarom de House of the Explorer? Dat was mij toen niet echt duidelijk. Ba om twee uh, redenen. Enerzijds wouden we een, een huiselijke sfeer uh, creëren. Uh, de de Tonshexal en Single is nogal een, een, een witte uh, klinische doos en daar wilden we vanaf. Dus het is een, het is een hele intieme beleving uh, geworden. Um, het is ook een ontdekkingsreis door heel veel referenties en associaties en projecten, uh, alles door elkaar, dus het heeft helemaal niet de, zeggen, de, de structuur van een hele academische of, uh, of zakelijke tentoonstelling, dus het is, het is veel meer een ontdekking. En de grote uh, inspiratie daarvoor uh, is, is uh, ik moet zeggen, een jeugdherinnering van mij, het bezoek aan het John Sones Museum in Londen absolute aanrader trouwens, wat ook een soort uh, intieme uh, um, beleving is van een huismuseum, van een architect, waarin dat je eigenlijk niet projecten netjes opgelijnd ziet, maar, maar een soort totaalervaring krijgt van een uivere. En in zekere zin, de, maar zeggen, de ideeën en de, en, en de personages achter dat werk ontdekt in een hele intense uh, ervaring van um, relicten, uh, fragmenten, een, een sarcofaag zelfs, maar ook heel veel tekeningen en collages en maquettes. Ja, zoveel plaats hebben jullie nu niet in het, in het FAI om, om heel veel te gaan tonen. Mm. Het is, het is een, een redelijk intieme tentoonstelling, mag ik het zo uh, noemen. Uh, huiselijk noemde hij het ook al, heel speels ook opgevat, mm. met uh, veel maquettes, veel tekeningen ook, een aantal collages, geen foto's, geen teksten. Klopt, dus, uh, uh, misschien net zoals in John Jones uh, uh, wilden, wilden we mensen ook Eigenlijk een, een ervaring geven die geen uh, dus uh, foto's in zekere zin tonen gebouwen, maar ja, ge, uh, eigenlijk de, de, de, de, de echte beleving van een gebouw, ja, die, die, die moet je natuurlijk ter plekke in het gebouw uh, uh, meemaken. Uh, dus uh, eigenlijk de tentoonstelling in zekere zin is een, is een hele intense materiële beleving van papier en karton en vezelplaat. Uh, en op die manier uh, heb je ook niet het gevoel dat, uh, dat, uh, dat foto's in zekere zin in de weg lopen en alle aandacht uh, wegkapen en is, is het, een, uh, ja, het is een hele, een hele zintuigelijke manier om, uh, om een uiver te ontdekken Um, ja, zonder, zonder die, die foto's die, die toch altijd veel aandacht eh, Ja, krijg, die misschien wat afleiden. Hè? Ja. Maar om de fotograaf dan toch niet uh, ja, uh, helemaal links te laten liggen, is er een publicatie die hoort bij de tentoonstelling. Het is, ja, samen krijg je het hele mm -hmm. plaatje te zien. Uh, die kreeg dan weer de titel Living the Exotic Everyday. Klopt, ja. Daar tekst en foto's tussenin. Ja, in Exotic Everyday is, is, is in zekere zin een beetje een, een, een levensfilosofie die, die we in de praktijk proberen te brengen in het bureau, namelijk uh, niet te zeer te vertrekken vanuit een stijl of een soort formeel register waarin dat is architect opereert, maar echt probeert het moment te cultiveren, de situaties die zich voordoen, uh, de, de verwachtingen die, die gesteld worden, de kansen die er in een... Uh, in, uh, op een bepaald moment in de tijd zich voordoen en die maximaal uh, uh, te benutten. Ja, maak dat eens concreet, Dirk Somers, want je zegt ja, het moment, de situatie, de kans, maar wat, wat betekent dat? Hoe vertaal je dat naar een ontwerp? Klopt. Ja, het campagnebeeld bijvoorbeeld dat de single hanteert is een, uh, een, een soort marmeren uh, schouw die we zelf uh, verbouwd hebben uh, in een reeks van uh, appartementen die we, die we voor, uh, voor, uh, voor de stad hebben verbouwd hebben langs de meir in Antwerpen. En daar zaten we met de situatie dat je eigenlijk uh, uh, op de plek waar dat je doorbraak tussen ruimtes wou maken, um, uh, mooie uh, ornamenten en schouwen uh, uh, had die eigenlijk in de weg stonden. En dat, dat, dat is op zich eigenlijk een probleem, dat we dan in zekere zin als een kans hebben proberen te uh, uh, zien, door in die schouwen nieuwe marmeren vensters te maken of schouwen soms te op te rekken zodat je door de schouw heen kan stappen van één ruimte naar een andere dat is zo'n moment waarop je voelt van kijk een, een probleem, een heel alledaags een banaal probleem krijgt ineens een, een, een hele intense, esthetische en beeldende kracht dan, dan zeg je, denk ik dat je het doet met wat er is en probeert Eerst en vooral te achterhalen van waarom stond dat hier in eerste instantie? En kunnen we dat mee terug opnemen in ons ontwerp? Dat die, de geschiedenis van, van het gebouw aan zich, van iets bestaans, is, is belangrijk. Is dat altijd zo bij, bij alle ontwerpen die jullie... Goh, ik, ik, ik, ik gebruik heel vaak het woord empathie, omdat ik, uh, omdat ik vind dat, we, dat, dat architecten doorgaans heel sterk vanuit een soort... Uh, Eigen formeel register of zelfs vanuit een soort ego uh, opereren. Um, terwijl je, ik kan zeggen, in zekere zin ook heel dienstbaar kan kijken naar uw omgeving. En uh, bijvoorbeeld, in een, we hebben ook al dingen gedaan die, die eerder gotisch geïnspireerd waren, maar ook al dingen gedaan die eerder brutalistisch geïnspireerd waren. Ja, er is waren. geen stijl waar jullie, jullie nee, aan vastpinnen. Precies, al die, er zijn altijd wel weer momenten waarin dat je eigenlijk gedwongen wordt, <laughs> of in zekere zin gevraagd wordt door de omstandigheden om jezelf om weer uit te vinden. En dat is zeggen ontwerpcultuur vind ik een, een heel mooi uh, uitgangspunt. Ja, zijn, zijn dat die referenties waar je het al een paar keer... Je hebt het woord al een paar keer mm -hmm. gebruikt. We, we refereren vaak aan uh, andere o, dingen. Uh, dat is waar je van vertrekt. Dat is zeker heel belangrijk. Uh, dat is ook in zekere zin voor ons gewoon het plezier van het beroep om uh, associaties te leggen met dingen uit het verleden die we uh, fascinerend vinden. Dat zou zelfs leuk kunnen zijn op een dag. Alleen moet dan, moet dan de situatie en het moment en ook de opdrachtgever er naar zijn dat je, dat je die potentie uh, uh, erin herkent, hè. Mm. Um, dus voilà, dit is... Dit, en, en in die zekere zin, ik denk, we behoren ook tot een generatie die geschiedenis enorm uh, uh, interessant en leuk vindt, maar niet op een manier dat het, uh, dat het spaarmoedig moet zijn of zaken moet legitimeren. Is, uh, voor, uh, ik denk, in, in deze generatie zitten heel veel mensen die, die geschiedenis gewoon als een, een, een vat vol energie uh, benutten en daar uh, uh, interessante dingen mee doen die, die diepgang hebben en intensiteit hebben, maar niet vanuit een heel... Uh, oordelend uh, kader zo. Het is dus een hele open manier om, om naar geschiedenis te kijken. Ja, wat, wat opvalt, als ik kijk naar de projecten die jullie al gerealiseerd hebben, uh, is dat jullie heel vaak in een stedelijk context werken. Uh, is dat dubbel interessant, omdat er al zoveel is? Dat is zo, maar in, in, in, uh, in Vlaanderen is, is in zekere zin alles ook stad. <laughs> dus die <laughs> is misschien wel een, een, een dooddoener, maar, maar als je goed kijkt, dan merk je dat ons, dat ons hele landschap in zekere zin al, al heel veel lagen uh, bevat. Um, alleen merk je wel dat in de stad die gelaagdheid nog veel... Uh, intenser is en dat er uh, nog meer uh, ja, prikkels en, uh, en uh, fascinaties uh, naar boven komen drijven. En, en ik moet zeggen inderdaad, als je, als je dan meer in het suburbane landschap terechtkomt, dan heb je al eens meer een iets wat verder uh, gezochte associatie nodig om de zaken op spanning te brengen. Dat Zoals? Zo. Goh, we hebben ooit al eens een school gebouwd uh, in Berlaar, waarin we de uh, uh, Bank of England, een, een heel intrigerend ontwerp van John Soane, Ja, waar je verborgen, straks uh, ja, he, over precies, ja. Dus uh, John Soane is heel bekend van zijn eigen woning, maar, maar een van zijn meest enigmatische projecten is de Bank of England die helaas uh, uh, niet meer bestaat, is, is dus eigenlijk maar nog wel in tekeningen en uh, een soort labyrinthisch gebouw, waarin dat je van de ene hal in de andere loopt. En eigenlijk dat, dat idee, puur als een, als, een, uh, zeggen, als, een, uh, als een planfiguur, hebben we gerecupereerd voor een school, waarin dat je ook van de refter in de turnzaal in de, in de kleuterruimte loopt. En in die zin een, een, eenzelfde uh, zeggen, uh, beleving in doorsneden en in, en in uh, uh, op, opvolging van ruimtes krijgt, als in die banken vinden. Ja, maar Waar vertrekken jullie bijvoorbeeld van als je die school toekomt? Is dat dan iets wat je... Al die bagage die je meedraagt, die kennis die je hebt, de geschiedenis die je nu eenmaal uh, uh, uh, kent, uh, dat zit in je rugzak? Uh, komt er dan meteen een idee? Of uh, jullie gaan ook echt onderzoek doen naar de plek zelf? Dat is zo. Op een bepaald moment liggen gewoon alle kaarten op tafel. Dan heb je ook de plek in de vingers, dan heb je het programma in de vingers, dan heb je een beeld van wat, wat je opdrachtgever eigenlijk... Uh min of meer wil en als je al die ja, kaarten... Ja, want die is je natuurlijk ook, hè? mogen die er, we niet vergeten. Ja, dat is ja. zeer belangrijk. <laughs> je hebt geen kaartenbalansje. Nee, nee, nee, nee, dat is nooit. Uh, maar maar uh, op het moment dat je al die kaarten min of meer duidelijk voor je hebt, dan, dan ontstaan er wel uh, uh, inzichten die, die leiden naar uh, mogelijke uh, connecties en referenties en uh, spanningen die, die, die, die, die, uh, die ja, eigenlijk ook de uniciteit van een moment van een opgave, van, van, uh, van een plik, uh, uh, ja, zichtbaar maken voor ons en ja. plots. Ja. Ja. En dan is er ook een, een, een grote dialoog met de omgeving altijd, want... Ja, <laughs> dus te zeggen, um, uh, ja, ik vind context een beetje een, een dubbelzinnig woord, want heel veel architecten verschuilen zich erachter. Ik zeg altijd tegen studenten, van, ja, de context die verzin je eigenlijk zelf. Ik bedoel, de context is altijd een interpretatie en is in zekere zin subjectief. Het is niet zoiets dat er een soort objectieve context is, die dan plots vertelt wat je moet doen. De context is wat je, wat je maakt van de dingen die je voor je hebt liggen. Mm. Goed. Uh, bovenbouw, waar komt dat eigenlijk vandaan? Waarom heb je gekozen? Hebben jullie gekozen voor die naam? Ik hou een beetje van, uh, van namen met veel betekenissen. Dus Zoals elk... de, de bouwwerken met veel lagen uh, dus, zijn. Voilà, daar zit, zit de gelaagdheid in. Maar ook in de filosofie heeft natuurlijk een bepaalde complexiteit, maar tegelijkertijd ook een heel banaal woord. Dat verwijst naar het hoofdstuk 2 van elk bestek, namelijk alles wat op de fundering staat. Uh, dus het, heeft zo, het, heeft, het is een woord met, met van alle associaties, zonder dat je echt goed weet. Uh, welke precies nu geldig is. Mm -hmm. En in zekere zin, bovenbouw ook in de, in, in, in, de, in de filosofie. Het heeft iets. Um, in het marxisme is het, is het, is het eerder uh, een, een onderschikking aan de fundering, maar in de architectuur in zekere zin. Ja, keer je dat om en, en dat maakt het allemaal nog, nog, nog verwarrender. Ja. En dat is interessant. Ja, en alles is eigenlijk mogelijk bij jullie, hè? want de ontwerpen gaan ook, of jullie, jullie projecten gaan ook van een brandweerkazerne over die, uh, die 19e-eeuwse huizerij in de Rijstraat in, de, de in, in Antwerpen, dat is het, uh, tot scholen, uh, verkavelingen, daar zijn jullie uh -huh. mee bezig. Ik herinner mij trouwens plots uh, Dirk Zomers, dat je hier zat een, een klein jaar geleden, om het te hebben over een verkavelingsproject uh, waar jullie over aan het nadenken waren. Mm -hmm. um, in de buurt van Gent, in Wondegem. Ja, in Wondegem. Dat is dan even buiten de stad, zo'n verkaveling. Hoe staat dat daarmee? Dat was toen in het kader van You Are Here, ja, een, uh, een tentoonstelling-onderzoeksproject in Brussel, hier in de WTC-gebouwen. Uh, ja. Het is in, in elk geval een project dat heel veel weerklank heeft gekregen. Dus Ik, ik heb al een soort halve roadshow uh, hoe verbouwen we Wondelgem. <laughs> ah, behalve die Wondelgem, daar weet ze nog van niks. Uh, bij deze. <laughs> in elk geval, uh, het is ook maar een case. Uh, het is in zekere zin niet belangrijk of het nu Wondelgem is of Het uh, is ja, dus wat doen we met wat, de verkavelingen voilà, met in tijden verkavelingen? van verdichting? Ja, precies. En, en er is heel veel draagvlak om, om op, uh, op een andere manier naar die, naar die dingen te kijken. Dat voel je wel. Maar, maar dat soort zaken in gang gezet krijgen, ja, dat is er toch wel altijd al een paar, een paar jaar over. Ja, want het idee was... Kan je dat nog eens even uit de doeken doen? We hebben eigenlijk een, een, een soort metabolisme ontworpen voor de verkaveling, waarin dat zowel de, de financiële stromen als, uh, als, als een, eigenlijk een uh, kleinschalige verdichting in elkaar haken en uh, ervoor zorgen dat je op een heel natuurlijke manier uh, zo'n hele lage dichtheid kan omzetten naar een, uh, een leuk stedelijke woonmilieu uh, waar er uh, ook kwalitatieve parken uh, en collectieve ruimtes gegenereerd worden binnen eenzelfde soort van ja, financiële systematiek. Voilà. Oeh, ja, <laughs> dat uh, klinkt beter dan, of misschien makkelijker dan dat het haalbaar is. Um, maar het is in elk geval niet zo courant dat, dat je als ontwerper ook een, uh, het financiële proces meebedenkt dat, uh, dat u bij je ontwerpen hoort. Maar dat, uh, dat hebben we een beetje uit de engels saxische cultuur zoals de air rights in New York uh, gehaald, waar dat couranter is om, om planning eigenlijk ook vanuit een heel financieel model mm -hmm. uh, te begrijpen. Ja. Voilà, dat is nog een randhobby. Je had het daar straks ook over het plezier dat je beleeft aan, uh, aan het ontwerpen van al die dingen. Dat is ook te zien op de tentoonstelling, dat is te zien aan de maquettes, aan de tekeningen die, die, uh, die er tentoongesteld worden. Uh, humor, uh, jullie hebben ook echt wel een gevoel voor, voor humor, dat is... Uh ja, dat valt op als je de ontwerpen bekijkt. Vooral ook in die lijststraat, wat je daar allemaal aangevangen hebt met de dingen die voorhanden waren. Hm. Ja. Het is spielerij, heel dikwijls. hè. Ja, ja ik, ik, denk dat, ik denk dat sommige mensen dan horen van oei, humor en architecten gaat dat wel samen. Dat is een terechte verdenking. <laughs> uh, nu, ik denk, uh, ik denk dat humoristen onder ons ook uh, zouden antwoorden ja, maar humor zit echt wel uh, heel goed in elkaar. Ik bedoel, maar... Het um, is eigenlijk een van de moeilijkere dingen om te construeren. En in zekere zin um, ja, geldt dat ook wel voor architectuur. Het is een hele dunne lijn. Het zijn natuurlijk geen billenkletsers die we ontwerpen. Um, het, is, het zijn zaken waar, waarin dat je merkt dat er, dat er verschillende lezingen ontstaan en waar conventies in zekere zin wel, uh, op de schop worden genomen. Ja, dan moet je weer eens een voorbeeld geven, want dat klinkt ja, een beetje vaag zo... Uh, ja, een goed voorbeeld. Maar als ik terug over die, die, die marmeren schouwen begin, dat, dat je, dat je um, iedereen heeft wel van die schouwmantels uh, die, die een klein beetje in de weg staan, maar ook heel mooi zijn. Um, om daar dan een deur in te herkennen, waar je kan doorstappen, door ze gewoon omhoog te rekken, ja, dat is... Is dat grappig? Dat weet ik niet precies. Het is in elk geval een, een, een, een, een conventie die ineens een verrassende wending krijgt. En dat is quasi de definitie van humor. Ja. Um, en en dat, dat is iets dat in elk geval heel vaak terugkomt in ons werk. Architectuur bestaat eigenlijk min of meer bij gratie van conventies. En het is ook wel leuk om die altijd naar een, naar een punt te brengen waarop dat je denkt van ah ja, ik ken dit, maar op die manier... Eigenlijk Had ik het ook nog niet gezien. Niet. Ja. <laughs> ja, nu in de lijststraat, ik kom daar nog even op terug. Dat is ook een beetje jullie prestigeproject, denk ik. Uh, er is een, een fantastisch mooie collage te zien op de tentoonstelling. Nu. Mm -hmm. Iets waar je naar blijft kijken, waar je ook al de lagen in ziet en, en je krijgt inkijken. Wat, wat voor iets is dat? Ja, dat was eigenlijk al voordat we wisten dat die tentoonstelling dus zat aan te komen, dat we begonnen waren met die collages. Het is een beetje een, een rare, dure hobby van ons om, om... Als we heel blij zijn met een project dat we opgeleverd van daar dan een hele mooie tekening van te maken... Uh, dus eigenlijk is die niet dienstbaar naar uw opdrachtgever of klant. Dus is het is eigenlijk meer een afscheidsgeschenk aan onszelf. Want natuurlijk op het moment dat je als architect een gebouw afwerkt, ja, dan, dan, dan glijdt het ook uit je handen en is het uh, iets uh, dat, dat bij iemand anders terechtkomt. En voor ons is, is een manier om denk ik, die, die gebouwen die we dan eh, de wereld insturen, uh, voor een stuk ook een beetje bij onszelf houden. Uh, maar het is wel een tekening waar in dit geval het is wel uit de hand gelopen, toch een uur of 600 aan <laughs> gewerkt. Uh, 600 uh, ja, hè? Ja, toch ja. 600, ja. Uh, maar, maar ik ben er heel blij mee. Het is, het is, het is, het is een, een, een tekening die um, ja, tegelijk gevel doorsnede um, en, en, en, en ambacht is. Um, en ja, voor, voor mij is dat een manier om, uh, om, om dat, dat plezier in zekere zin... Uh, ja, te, te vast te houden en voor een stuk ook uh, te, te vieren. Ja, de wondere wereld van bovenbouwarchitectuur. Uh, wat uh, humor betreft wil ik er nog één iets uitlichten waar ik plots aan dacht, ook een ontwerp, het is niet gerealiseerd denk ik, uh, een ontwerp, ontwerp wat jullie hadden ingediend voor het uh, stadhuis in Antwerpen. Ja. Waar het eigenlijke stadhuis uh, in mini-vorm dan in de hal uh, gebruikt wordt uh, mm -hmm. als, of, of dienst doet als uh, een koffiebar ja. dus je krijgt een soort van ja, die Russische poppetjes zo. Een, een stadhuis trofieker. in een stadhuis in een stadhuis in een stadhuis Sorry. ja, voor wie het stadhuis kent weet dat er van die hele grote lobby's op de eerste uh, verdieping en op het schoonverdiep uh, zitten um, en daar moest inderdaad, dat was de vraag van kan hier een koffiehoek in en eigenlijk zou dat natuurlijk een vreselijk onding zijn in zo'n soort context nu, het stadhuis is nog altijd vooral zijn gevels, want al de rest hebben de Spanjaarden in de fik gestoken. Uh, en uh, toeristen die in dat stadhuis rondlopen, zouden we best wel iets hebben aan een, aan een gids die kan tonen wat er zo bijzonder is aan de gevels. Hadden we bedacht. En op, uh, door die koffiehoek in zekere zin, uh, ook als een hele grote maquette uh, uh, te interpreteren, ontstaat er die dubbele uh, functionaliteit van uh, iets waar uh, toeristische gidsen... En bezoekers iets aan uh, hebben, en iets waar uh, de burgemeester dan zijn uh, cappuccino <laughs> binnenin kan, uh, kan gaan ja. zetten. Ik weet niet of hij dat zelf doet trouwens. <laughs> Architectuur met een kwinkslag, dat is duidelijk. samen met het Stephen Delanois New York Trio en The Hopper. Ik stel voor dat we het eerst even over literatuur hebben voor we doorgaan met architectuur. Christophe Veekman, tweede roman heb jij gelezen van Christine Bilkauw. Ja, dat klopt. Een liefde in gedachten. Straks zijn we weer maart, Nicky. En je weet, in België is maart de maand waarin het meest wordt gestorven. En wat... Dat wist ik niet. En Wel, daarom ja. zeg ik het even. <laughs> he. Ik vermoedde dat al. Uh, en wat alle stervenden los van maart met elkaar gemeen lijken te hebben, dat is dat voor de nabestaanden hun dood stevast, ongeachte omstandigheden alsnog als een verrassing pleegt te komen. En dat is in dit boek van Bilkou niet anders uh, uh, Ondanks het feit, namelijk dat de moeder van de ik-figuur hier, ten gevolge van een zwak hart, al een hele tijd, en ik citeer, geen tien traptreden meer op kon zonder me zwaar ademend en verwijtend aan te kijken. Ondanks dat feit laat de dood van die vrouw haar dochter achter met een gevoel van verbijstering en leegte dat blijkbaar groot genoeg is om die vrouw in kwestie te doen fantaseren dat haar moeder nog altijd leeft. Aan het begin van het boek ziet zij bijvoorbeeld wijlen haar moeder aan de keukentafel zitten en vraagt die moeder, wie heeft me gevonden? Hoe zag ik eruit? Je zou van minder gek worden, maar dat is niet wat de vertelster doet. Nee, die gaat op basis van foto's en brieven uh, die bewaard zijn gebleven, maar vooral toch zich baserend op wat haar moeder haar in de loop der tijden zelf uitvoerig verteld heeft de grootste, de belangrijkste, de meest intense liefdesrelatie uit het leven van die moeder reconstrueren. En de drijfveer van die reconstructie, die vinden wij terug in de volgende passage. Ik lees dat even voor. Ik verlangde naar Tony, en Tony is dus die moeder, Ant Antonia... Ik verlangde naar Tony en Edgar, naar hun geluk... naar hun gezamenlijke toekomst die er eens was geweest. Naar die twee mensen die Tony en Edgar waren geweest. Ik wou dat ik die tijd van hen beiden kon terughalen, ergens vandaan... om hem aan mijn moeder terug te kunnen geven. Als een verloren gewaand sieraad dat altijd gemist en nooit vergeten was. Hier, dit heb ik voor jou gevonden... Het is van jou. Mooi. En een sieraadje, ja, dat is deze tweede roman van de in 1974 in Hamburg geboren Christine Bilkau. Uh, het is ook een geschenk voor de lezer, moet ik zeggen. Zeker wanneer die lezer een zwak heeft voor psychologische liefdesverhalen met moedige vrouwen uh, in de hoofdrol. Moedige vrouwen met een ongebreidelde vrijheidsdrang. En al te voorzichtige minnaars die onbewust het leven en de liefde als iets afschrikwekkends lijken te Ervaren. Het gebeurt allemaal in 1964 wanneer die Antonia op straat wordt aangesproken door de genaamde Edgar Janssen. Die twee worden verliefd met alle plannen voor een... In roze kleuren en roze geur baden de toekomst van Dien, uiteraard. Al moet gezegd dat het niet heel erg lang duurt dat de lucht boven hun hoofden volkomen vuiltjeloos blijft. Die Edgar bijvoorbeeld, die blijkt al gauw een kind te hebben dat hij weliswaar heel zelden of zelfs nooit ziet. Even later uh, krijgt die Antonia een miskraam te verwerken waarvan zij Edgar niet op de hoogte brengt. Uh, wat zij wel doet, is hem stimuleren om te verhuizen naar Hongkong om daar een carrière te gaan opbouwen, wat hij ook doet. En dat allemaal met de bedoeling dat zij hem zo snel mogelijk achterna zal vliegen. Nu, wanneer die carrière van Edgar toch niet zo soepel van de grond komt als gehoopt, blijkt wel dat zo snel mogelijk niet per definitie hetzelfde is als al gauw. Ja. Problemen te over dus, je hoort het. Al moet gezegd, het zijn niet de praktische beslommeringen, niet de praktische tegenslagen die Antonia in het ongelijk stellen met haar geloof in het feit, en zo wordt het geformuleerd, dat er geen verschil bestaat tussen de toekomst en haar dromen. Nee, zij is wel degelijk sterk genoeg om de stormen en de stormpjes van het leven het hoofd te bieden, zoals zij zich ook nooit heeft uh, laten uit het lood slaan door haar beknottende moeder. Dat is het soort van die haar dochter begroet met de woorden, heb je nieuwe schoenen aan, maar dan wel op een toon en met een gezicht. Je weet wel, uh, dat eigenlijk wil zeggen wat die niet moeten hebben gekost. <laughs> Dus het is niet uh, de moeder die het probleem is. Het is niet het leven zelf dat het probleem is. Nee, het is Edgar. Edgar die het zij te laf is om te kiezen voor het geluk. Het zij al te zeer gebukt gaat onder de verantwoordelijkheden die hij voelt ten aanzien van zijn in zijn ogen. Wel heel onbesuisde geliefde. Tenzij het natuurlijk zo is, Nicky, dat uh, hij behoort tot dat slag van mannen die helemaal niet verlangen naar het geluk. Je weet, ook een mannenziel kan bijzonder ondoorgrondelijk zijn euh, euh, als het erop aankomt. Dus waarom die liefde tussen die twee te loor is gegaan, dat wordt nooit helemaal duidelijk voor de vertelster. Zelfs niet wanneer zij na haar dood die oude Edgar Janssen gaat opzoeken. Alles wat als een paal boven water staat en blijft staan, is dat de liefde die... In deze roman In de gedachten, denk aan de titel, van de vertelster herleeft dat hij echt en groot genoeg is geweest om de levens van de twee protagonisten naderhand na het stuk lopen van hun relatie zich te laten afspelen onder een stolp van spijt en van vergeefsheid. Een liefde in gedachten van Christine Bilkau, Is dat nu niet een ...brave, wel heel erg klassieke roman, ja. Jij lijkt me heel enthousiast. Wel, het klopt, het is een brave, het is een heel erg klassieke roman... ...maar dan wel een uh, waarop je zeldzaam genoeg niks kunt aanmerken. Dat gebeurt inderdaad zelden bij jou, Christophe Vegeman. <laughs> Thank you. van Bernie Miller door de Amerikaanse jazz-saxofonist Jack Montrose. In Parijs, in het Petit Palais, loopt nog tot 31 maart, dat is niet zo heel erg lang meer, een eveneens monografische tentoonstelling, die van Bovenbouw is ook monografisch, rond de 18e-eeuwse architect Jean-Jacques Lequeux, met als titel bâtisseur de fantasme. Dat heeft uh, Dirk de Meer alles te maken natuurlijk, denk ik, met het feit dat hij uh, zo goed als niks gebouwd heeft, zoals je bij het begin zei. Inderdaad. Ja. Helemaal zo goed als niks. En het weinig dat hij gebouwd heeft, daar schiet ook niks meer van over. Dus het is echt zo'n figuur waarvan we kunnen zeggen die eigenlijk in de plooien van de geschiedenis had kunnen verdwijnen, waarover we evengoed niets hebben. ...hadden kunnen weten, waar het niet dat die man in juli 1825, aan het eind van zijn leven... ...hij is dan 67 jaar, zijn hele oeuvre onder zijn arm neemt... ...acht ondertekeningen, knipsels, tekstfragmenten, pogingen voor een traktaat enzovoort... En dat bij de Bibliotheek Royale toen nog, de latere Bibliotheek Nationale, deponeert. Een soort schenking waarmee hij alsnog hoopt om een plaats te verwerpen in de eeuwigheid die het leven hem duidelijk niet gegund had. Ja, dus niet erkend tijdens zijn nee. leven. Dat is dan gekeerd, dat is veranderd. Hoe komt het dan? Ja, dus, die man probeert een carrière uit te bouwen, komt uit een eenvoudig milieu. Uh, in Rouen uh, vader is schijnwerker, hij loopt de gratis academie, je had dat zo in Frankrijk in, uh, in de 18e eeuw wordt daar opgemerkt wordt naar Parijs gestuurd uh, komt terecht bij uh, ja, eigenlijk de belangrijkste architect van het ogenblik, uh, Soufflot die bezig is met de bouw van de Saint Geneviève, het latere Panthéon dus een grote werf. Hij, hij brengt het daar tot inspecteur, hij uh, is een jonge uh, tekenaar uh, dat wil zeggen dat je op de Werven allerlei dingen gaat optekenen enzovoort. Maar dan loopt dat niet echt, uh, niet echt goed in de zin van die carrière zit niet door en slaagt er niet in om door te dringen tot een, uh, tot een clientele. En hij loopt een loopbaan als uh, in de Franse administratie, het kadaster, enzovoort. En en bon, dat is routinewerk en dat betekent frustratie. Hij voelt zijn genie miskend. En je, je moet hem voorstellen als de man die in zijn schamel-tweekamer-appartementje uh, in de Passage du Grand Serre, uh, na zijn werk uh, tijdens de dag in de administratie, uh, onwaarschijnlijke tekeningen zit te produceren. Maar al, absoluut niet in de luxe van uh, een architect van die tijd. We weten uit die nalatenschap dat hij een brief schrijft aan zijn uh, huiseigenaar om zich te beklagen over het geluid dat zijn medebewonsters maken bij het uitoefenen van hun beroep. Uh, dat, dat is de Russa Denis, dat, dat is lange ja. tijd uh, niet uh, een hele goede... Dus de, uh, niet echt het paradigma van de succesvolle architect. Ja, maar hij tekent dus als gek... Absoluut. En uh, hij, hij, tekent, uh, hij, tekent, uh, van hij tekent architectuur, uiteraard. Maar uh, je zou dat uiveren van, van Le Corbusier eigenlijk kunnen benaderen met een, een, een citaat van de Franse wetenschapshistoricus uh, Jacques Guillerme. Die heeft ooit gezegd: De plastische expressie van de obsessies van een geesteszieke zijn een feest voor de esthet en de psychiater. Oh. En uh, dat is eigenlijk... Lekeu is niet alleen de tekenaar, mm. de architect Lekeu. Het is eigenlijk ook het geval Lekeu. Een uh, geval van uh, doordringend narcissisme. Hij zal dus talloze zelfportretten tekenen. Oh, ja. En de tentoonstelling in Parijs, die opent ook met zo'n zelfportret uit 1792... Toont een uh, soort jonge professionele, hij is dan 34, uh, een architect uh, in een nis. Uh, met bovendien trouwens een uh, soort imaginair familiewapen, want hij is natuurlijk niet van adel of zo. Een, een, een wapen dat uh, een bever is, hè, niet toevallig wellicht. De architect onder de dieren. Hè, maar ook de beverstaart, hele tijd die uh, obsessies met zijn eigen naam, Le en, en enzovoort. En uh, je ziet een man steunend op zijn portfolio's en ternauwernood genoegenemend uh, met zijn lot. Dat zie je trouwens ook in een ontwerp dat hij maakt bij zijn, uh, voor zijn graftombe. En daar schrijft hij bij, want bij alle tekeningen, die zijn ook altijd geannoteerd, hele kleine notities. En daar schrijft hij bij Sepulcre de l'auteur, frère de Jésus, il a porté sa croix toute sa vie. Dus die obsessie van een miskend uh, genie, die uh, ook via ja, de tekeningen een leven creëert dat hij uh, nooit gekend heeft. Hij ja. tekent bijvoorbeeld een imaginaire Italië-reis, wat toen Bonton was in de betere kringen om te doen. Hij kan dat niet, maar hij tekent dat. Ja, en tekent hij zijn zelfportretten, zijn die waarheidsgetrouw? Uh, tekent je, hij zichzelf ja, zoals, kan, hij, ja, zoals als dus hij was? Je kan dus zijn gelaat zijn herkennen ja. doorheen de verschillende. Maar hij tekent zichzelf bijvoorbeeld Lucke als vrouw. Bijvoorbeeld. Dus je krijgt van alles. Dus, uh, ja, dus die fantasmen zitten zeker maar dus ook in de tekeningen. Dus dat ene aspect van, van zijn oeuvre heb je natuurlijk ook, ook de architectuur. Hè, ontwerpen van... Tempels, uh, villas, uh, triomfbogen, uh, tuinpaviljoenen. Uh, bouwbare zoals ik... dingen zoals je... Ja, zowel ja. bouwbare dingen als gaandeweg. Dus in, in het begin van zijn carrière zie je dat hij dingen ontwerpt... met de hoop van dit gaat gerealiseerd worden. Mm. En gaandeweg uh, zie je dat hij afglijdt naar een uh, dat uh, vooral een kritiek is. Hij gaat bijvoorbeeld een kippenhok bouwen in de vorm van een ei... of een, uh, een koeienstal in de vorm van een, uh, van een koe... En dan zie hey, je hij dat had die... humor, net als absoluut, de, de absoluut. heren van Bovenbouw ja. en dames van Bovenbouw en Architecten. Ja, wat, wat Dirk ook daarnet zei, wat voor hem belangrijk is, dat is dat hij. Conventie een verrassende wending neemt ja. nu. Dat is eigenlijk wat, wat Lekeu doet. Maar verder dan Dirk Somers denk ik, in de zin dat hij eigenlijk die conventie tot zijn uiterste, laten we zeggen, bijna absurde con consequenties voert. Ja, is, is het mm. nog uitvoerbaar dan, dat dat kippenhok in dat... dat uh, zou je dat kunnen dat maken? Dat kippenhok misschien wel. Die koe, dat wordt, uh, dat wordt echt een, een, een koe. Maar wat hij doet is eigenlijk... Op dat ogenblik heb je in Frankrijk... Uh, is het bon ton dat een architectuur een architectuur parlante moet zijn. Hè? Dus dat wil zeggen de architectuur moet spreken over de functie die ze herbergt. Een gevangenis, daar moeten duidelijke kettingen en boeien en zo op aanwezig zijn. Ja. En eigenlijk wat Le Keu doet, en eigenlijk in een goed deel van zijn oeuvre, dat is die uh, conventies zo vervoeren tot ze absurd worden. Zoals ja. de koeienstal, die spreekt over haar functie en eigenlijk letterlijk de koe wordt. Ja, is het dat dan, Dirk Somers, dat jij ook wat je dat straks zei, uh, ik, ik verwijs soms naar Lekeu en dat is dat je geschreven de dingen die je haalt uit zijn uiveren dan, dat hij die conventies op, op zijn kop zet. Dat is zo. Ik vind nu wel de, de, de, de koeienstal die, die eruit ziet als een koe een uh, ja, beetje, beetje voorbij. <laughs> voorbij het smaakvolle misschien. Dus dat, het is ook lang de, geleden. Uh, uh, ja, het is he? lang geleden. Het veranderd, dat is zeker zo. per uh, architectuurparlant uh, ja, is, is, is een interessant begrip, maar ook wel iets of wat problematisch. Je, je moet als architect ook wel wat afstand kunnen nemen van uh, programma's, want die durven ook al wel eens snel veranderen. En dan blijken er plots konijnen in die koet zitten en, uh, en, en, en heb je een probleem. <laughs> Oké, okay, ik was... Ik nee, ik ben niet meer mee. De konijnen in de ik koe... Al daar, op, wel, ja. Als je koeienstallen bouwt, dan bouw je niet voor koeien, maar t, um, stallen durven al wel iets van programma. Ja, ja, op die manier, en dan uh, ja, nou je, gaat dat uh, niet meer op natuurlijk, precies. dat ideetje. Um, we moeten even terug naar Jean-Jacques Lequeux. Um, de tekeningen worden getoond, neem ik aan. Uh, uh, Dirk de Meijer in de, le, le Petit Palais. Zijn er nog uh, buiten die teken, tekeningen andere dingen die je van hem te weten komt? Uh, ja, dus uh, de tentoonstelling brengt ook een aantal nieuwe aspecten aan de orde, omdat dus van Leuven nadat hij dat gedeponeerd heeft, verdwijnt toch in de vergetelheid, wordt opgepikt in de jaren veertig door een Weense historic, architectuur historicus, architectuurhistoricus Emil Kaufman. en dan maar eigenlijk in een context van, uh, van zo de, de abstracte architectuur richting Le Corbusier waar wordt die uh, geplaatst. Dus hij wordt eerder toevallig uh, ja, terug opgepikt. En dan heb je eigenlijk uh, begin jaren uh, 70 Filip uh, Philippe um, Dubois die in uh, in Venetië een uh een doctoraat maakt. Ik heb trouwens Lekeu zelf ook leren kennen toen ik in Venetië studeerde, omdat daar dus, bon, er was een kring van mensen die zich daarin uh, interesseerden. Ja. Manfredo Tafuri, Georges Tessot. En, uh, maar bon, het boek dat uiteindelijk Dupuy schrijft en dat in 1986 verschenen is, dat is al bijna even enigmatisch als uh, Lekeu zelf. En wat deze tentoonstelling daarin corrigeert, is dat ze eigenlijk een... Um, een soort lectuur geeft van Lequeux in zijn context. Niet alleen die van de architectuur trouwens, maar ook die van het architectenberoep, van de sociaal-politieke context van het, hè, tussen zeg maar, het Ancien Régime en de Seconde Restauration. Uh, en hoe zijn persoonlijke keuzes, esthetische, erotische. Ja, want daar hebben we het nog niet over gehad. Hij hoe hij tekende ook die, die figuren. Uh, en, uh, Lassif. Ja, Juist, ja. Dus uh, die figuur Lassif, Dat is een stuk van die collectie die hij daar deponeert. en die meteen uh, uit die collectie gehaald wordt en in het Enfer verdwijnt. Het Enfer is de collectie binnen de bibliotheek Nationale, die achter slot en grendel de pornografische materialen en zo bewaart. Nu, waar gaat het over? Dat zijn een aantal gedetailleerde tekeningen van het vrouwelijk geslachtsorgaan, met daarbij pseudowetenschappelijke kanttekeningen, met commentaren over de respectieve leeftijd, de maagdelijkheid of niet, kinderen gebaard of niet. Dus eigenlijk een soort van leukeus-persoonlijke aanvulling op de encyclopedie, die natuurlijk dit soort plaatjes niet uh, bezat. Um, een van die figuren is trouwens de Posture Lubrique d'Abré-Nature en dat is eigenlijk gewoon L'Origine du Monde van Klobijn, ja, maar 70 jaar eerder. Ja. Ja, dat is uh, uh, le keu. Ja, de, Een fascinatie dus voor vrouwelijk naakt. Ja, ook voor ook le op de artige. wordt je ook nog altijd gewaarschuwd voor je naar ja, het de dat schilderij dat gaat kijken. En dat soort Dat en dus, maar ook evengoed een fascinatie voor Priapus, een constant terugkeren naar de Fallus bij voorkeur in geërecteerde vorm. Dat is duidelijk een, een persoonlijke obsessie, maar... Uh, men moet ook weten, die interesse deelt hij met zijn tijdgenoten. Het is het moment waarop de archeologie in uh, Pompeii al die figuurtjes ontdekt. Uh, de Britse ambassadeur in Napels, William Hamilton, verzamelt dat. Die dingen worden gepubliceerd, dus dat is ook wel in, uh, in, in de tijd. En wat, wat, wat eigenlijk fascinerend is in die tekeningen van de Keuken, die ook prachtig zijn, hè, dat is die, die constante analogie tussen architectuur. ...en lichaam. Hè. De menselijke gestalten komen heel vaak over als uh, bijna sculpturen... ...zouden in steen kunnen zijn... ...terwijl die architectuur omgekeerd bijna iets van lichamen van vlees krijgt... ...ook door de keuze voor doorsneden in roze ...en verwijzingen naar uh, allerlei uh, seksuele connotaties... Hmm. ...die hij er dan bij schrijft in kleine, kleine bewoordingen en, en, en, en zo meer. Ja, het klinkt heel interessant... Uh, we moeten gaan kijken, dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Wat je te zien krijgt is een ik zou zeggen, een architectuur niet van de macht, zoals je architectuur meestal ziet, maar een architectuur van het verlangen. En dat alleen al is de moeite waard om voor naar Parijs te trekken. Goed, en dat kan nog tot 31 mei te zien in Petit Palais. Maart, pardon. Ik wou het al wat verlengen. Misschien is een telefoontje naar Petit Palais voldoende om dat te doen. In ieder geval, Jean-Jacques. Lekeu, we gaan hem niet meer uh, vergeten. Dankjewel Dirk De Meijer om te ja, gaan kijken goed. en dat hier te komen voorstellen. En Liefde in Gedachten van Christine Bilkau is uit bij Cossé, had ik nog niet gezegd. Dankjewel Christophe Fekeman, yes. om het te lezen. Achterglas had je gezegd, he. de zon naar achterglas. Dirk Sommers, kom nog even terug bij jou. Uh, bovenbouwarchitectuur vanaf woensdag is uh, die tentoonstelling avond. te Ovening. zien. Um, uh, the House of the Explorer in het Faai in de Singel in Antwerpen. Hoeveel tijd heb je eigenlijk in de voorbereiding van die tentoonstelling? tentoonstellingen gestopt, want ja, die maquettes hebben jullie natuurlijk, denk ik, maar je moet daar ook wel een... Je schudt van nee, je hebt speciaal ja, maquettes gemaakt, wel, ja. Maar er is, er is toch wel ongeveer twee man fulltime sinds augustus aan bezig. Met de tentoonstelling. Met de tentoonstelling ja. Daar moet alles juist zitten. Ja, en ik denk dat we nu met vier nog de laatste hand liggen aan de laatste maquette. Ja. Ja. En eh, daarnaast, concreet, met wat zijn jullie nu bezig? Met welke projecten? Zijn dat de meerdere tegelijkertijd die lopen? Of focussen jullie op één uh, iets. Nee, we werken altijd wel aan een, een tiental projecten tegelijkertijd. Uh, ja, je moet ze niet alle tien opzonen. Op, dat, zou het dat te is te veel. Zijn. Ja, we weten dat jullie druk bezig zijn. Uh, de tentoonstelling The House of the Explorer en het bijbehorende boek, uh, dat heet dus Living the Exotic Everyday en everyday is dus uh, ja, niet elke dag, maar het Everyday Exotic, mm -hmm. voor een goede verstaander. Um, dat is uit bij... Um, de, het VAI, het Vlaamse Architectuur is zelf uitgegeven. Zelf uit. En ah. als u beide bekijkt het boek en de tentoonstelling, dan heeft u een zeer goed idee van waar uh, ze be bezig zijn bij bovenbouw architectuur. benauw alles, um, ja. Ja, het alles, <laughs> ja. Uh, dankjewel, Dirk Somers, ook om naar hier te komen. Morgen gaan we terug in de tijd en gaan we eens kijken naar hoe het leven van de vrouw eruit zag in de middeleeuwen. Wat denken jullie heren? Fantastisch. <laughs> wel anders dan we zouden denken, hadden de vrouwendag toch wel wat uh, rechten. Ja, echt waar. Wijvenwereld heet het boek waar we het uh, gaan over hebben, waar ik nu nog in aan het lezen ben. Dus ik moet dringend naar huis om dat uit te lezen. Um, morgen komt u meer te weten over dat boek in Pompidou. Tot dan, nog veel plezier met Clara.